Drie uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Annemarie van Veen stak als tiener haar eerste sigaret op. 24 jaar lang heeft ze gerookt. Sinds vier jaar weet ze dat ze uitgezaaide longkanker heeft. Ze probeerde eerder te stoppen. Maar omdat de industrie verslavende stoffen in de sigaret stopt... lukt dat maar niet. Haar eigen leven redden, dat gaat niet meer. Maar dat van haar vier kinderen wel. Daarom begon ze met advocaat Fiek, een strafzaak tegen de industrie. En vandaag, u weet het, kreeg ze de teleurstellende boodschap van het OM. Hoe nu verder, dat vertelt ze zo in één Vandaag, na het NOS-journaal. Jan van der Putten. D66 sluit niet uit dat Nederland meer gaat betalen aan de Europese Unie. Kamerlid Verhoeven zei in een kamerdebat met premier Rutte... dat het kabinet geen loze beloftes moet doen. Kan het zo zijn dat Nederland toch meer moet gaan betalen voor het meerjarig financieel kader dan zou ik zeggen, dat is niet uit te sluiten. En als we dat doen, dan doen we dat omdat we dan meer veiligheid krijgen... meer buitengrensbewaking, meer terreuraanpak, meer klimaatverbetering. Uh, Door de brexit ontstaat er een tekort op de Europese begroting... want het land is een grote netto-betaler. De Europese Commissie wil het tekort aanvullen... maar Nederland ziet liever dat de EU bezuinigt. Kledingbedrijf Soetsupply heeft sinds gisteren... zo'n 15.000 volgers verloren op sociale media. Volgens het bedrijf is de nieuwe reclamecampagne de aanleiding. Die heeft een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 In de gemeenteraad wordt vandaag over de overslag gedebatteerd. De meerderheid van de partijen wil minder overslag vanwege het klimaatakkoord. De werknemers van de Emo zijn bang voor hun baan... en willen een compensatieregeling, zegt vakbond FNV. Iedereen is voor een beter milieu, ook wij. En ook deze havenwerkers, alleen niet ten koste van hun gezinnen. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. De man die vannacht een explosief gooide naar de Amerikaanse ambassade in Montenegro... was een ex-militair. Volgens verschillende media diende hij eind jaren negentig in het Joegoslavische leger. Bij de aanslag van vannacht kwam hij zelf als enige om het leven. Voor het eerst is de wereldwijde verkoop van mobieltjes gedaald. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden ruim 5 procent minder smartphones verkocht... dan in die periode een jaar eerder. De afname wordt onder meer veroorzaakt doordat mobieltjes langer meegaan dan vroeger. De Duitse Claudia Pechstein heeft haar afscheid... van het lange schaatsen aangekondigd. De 46-jarige schaatster wil over vier jaar... op de Olympische Winterspelen van Peking in 2022... een punt zetten achter haar carrière. De Spelen in Zuid-Korea zijn haar zevende... en ze deed voor het eerst mee in 1992 in Frankrijk. De organisaties die aangifte hebben gedaan tegen de tabaksproducenten zetten hun strijd voort. Advocaat Benedicte de Fiek stapte naar het gerechtshof in Den Haag om alsnog vervolging af te dwingen. Het Openbaar Ministerie ziet geen mogelijkheid... om een strafzaak tegen de tabaksproducenten te beginnen... zegt verslaggever Joris van de Kerkhof. Het Openbaar Ministerie zegt dan wel dat roken dodelijk is... en het maken van sigaretten daaraan bijdraagt. Maar de tabaksproducenten handelen volgens het Openbaar Ministerie... niet in strijd met de wet en regelgeving. Fiek deed in 2016 namens twee longkankerpatiënten... aangifte tegen tabaksfabrikanten... omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden hebben gemaakt.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 Het weer vrij zonnig en droog, alleen in het noorden wat meer bewolking. Morgen en in het weekend een snijdende oostenwind en op de meeste plaatsen zon. In het midden van volgende week kan het s'nachts 10 graden gaan vriezen. Jan, dankjewel. Dennis mooi, heeft file nieuws. Ja, Er staan twee files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen en Zijde en Born, 3 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstuk is dicht en de vertraging is 13 minuten, een kwartier dus. A27 richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam... zo'n 20 minuten vertraging... door.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 Er komt, ondanks de massale steun, geen strafzaak tegen tabaksproducenten. De poging om de industrie voor de rechter te dagen die begon in september 2016... met de aangifte van onder andere Annemarie van Veen. Ze vertelt zo over de strijd en de klap van vandaag. Sven Kramer dreigde gisteren voortijdig het Holland-Heinekenhuis te verlaten. Hij was diep beledigd en niet voor het eerst. Hell no, Olympisch kampioen en dan zelf moeten vertellen wie je bent, de, zei Sven, over het eigenzinnige karakter van Sven Kramer straks. Jaap Stalenburg in de tijd per chef van Sven's ploeg TVM. En in feit of fictie gaat het over dit... Regelmatig even stoppen vergroot de conditie en zorgt voor extra vetverbranding. En door te bukken oefen je meteen meer spiergroep. Ja, plogging heet het. Hardlopen en tegelijkertijd zwerfafval verzamelen. En dat zou de conditie van de hardloper verbeteren. Zegt tenminste een Engelse fitnessinstructrice. En de vraag is, is dat zo? Nou, dat gaan we natuurlijk checken. Eerst het OM gaat niet mee in de zaak tegen de tabaksindustrie. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Nou ja, dat betekent dat die strafzaak er niet komt, Lammert. Nee, goed nieuws voor die producenten natuurlijk. Maar niet het nieuws waar de aangevers op gehoopt hadden. Want het Openbaar Ministerie maakte vanmorgen inderdaad bekend... dat die tabaksindustrie niet vervolgd zal worden... voor poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid in geschriften. Ja, dat had een unieke zaak kunnen worden, wereldwijd. De eerste strafzaak tegen de tabaksindustrie. Ja, en het begon allemaal al in september 2016... toen advocaten Benedikt Fiek samen met longkankerpatiënten... Annemarie marie van Veen aangifte deed. We gaan alle tabaksproducenten gaan we proberen laten vervolgen door het Openbaar Ministerie. Het is nogal wat? Het is zeker nogal wat. En in eerste instantie dacht ik ook, is dit haalbaar? En toen ben ik me gaan verdiepen in alle additieven die zijn toegevoegd. En toen ben ik eigenlijk een beetje van mijn stoel gevallen over wat er allemaal qua gemanipuleerde componenten in de sigaret zitten... met maar één doel, en dat is de mensen verslaafd maken. Ja, je hoorde hier Fiek in een eerdere uitzending van Eén Vandaag Televisie. En sindsdien is die zaak steeds groter geworden. Ja, dat klopt, want steeds meer organisaties schaarden zich... na verloop van tijd achter dit initiatief. Het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Groningen... vinden dat de tabaksproducenten zich schuldig maken... aan zware mishandeling met de dood tot gevolg ook huisartsen doen aangifte tegen de tabaksindustrie. Ze sluiten zich aan bij een groeiende lijst organisaties. De verslavingszorgsector doet aangifte tegen de tabaksindustrie. KWF Kankerbestrijding wil de tabaksindustrie voor de rechter slepen. Wij vinden dat de tabaksindustrie zich moet verantwoorden voor de strafrechten. Wij hebben aangifte gedaan van gedragingen van de tabaksindustrie die wij zeer kwalijk vinden, waarbij wij echt vinden dat de consument misleid wordt. En de gemeente Amsterdam langert besloot gisteren ook nog eens op de valreep om zich aan te sluiten. Ja, klopt. En des Groter is de teleurstelling nu voor de initiatiefnemers dat het OM niet overgaat tot vervolging. Fiek heeft namens alle aangevers laten weten dat ze het hier niet bij laat zitten. De zaak gaat naar het Hoge Rechtshof. Nou, nog niet helemaal verloren, dus. Lammert dankjewel. Annemarie van Veen, uh, goedemiddag. goedemiddag. Uw naam viel al uh, een paar keer. U was uh, degene die als eerste met mevrouw Fiek aangifte deed. U was ook bij de bekendmaking vanmorgen bij het OM. Hoe was dat? Uh, spannend, uiteraard. Uh, de uitslag, uh, ja, het kon twee kanten op gaan. Uh, uiteindelijk uh, is het niet geworden waar we natuurlijk op gehoopt hadden. Enigszins teleurgesteld, maar wel met een positieve kijk... Uh, naar de toekomst, naar wat het Hof gaat besluiten. Nou, strijdbaar bent u er wel uh, van weggekomen, geloof ik. Nog strijdbaarder. Ja, ja. Zo. Gijs Rademaker is ook hier van het uh, een vandaag Opiniepanel. Jullie hebben, Gijs, deze kwestie. Hè, is de tabaksindustrie wat te verwijten? Ja. Hm, voorgelegd aan, aan de leden van het panel. Was, wat was nou precies je vraag? Ja, dat is heel belangrijk. Welke vraag we precies gesteld ja. hebben. Dus we hebben gezegd, wiens schuld is het... Vooral hè, als iemand ziek wordt en overlijdt door, door roken, ligt die vooral bij jezelf of ligt die bij de tabaksindustrie? Nou, dat is eigenlijk de hoofdvraag die we gesteld hebben. Ja, nou, en, en daar gaat het in deze over, mevrouw Van Veen. Die uitslag van vanmorgen, toch nog even terug naar dat moment. Dat, dat moet dus heel teleurstellend zijn geweest. Hoe, hoe ging dat gesprek met het OM? Uh, nou, op een gegeven moment uh, had ik eigenlijk een beetje het idee dat ik tegenover de tabaksindustrie zat. Uh, qua uitlatingen, zoals dat uh, nou, ons werd medegedeeld. Het waren allemaal opmerkingen die wij ook vanuit de mond van de tabaksindustrie gehoord hebben. Dus dat was enigszins een beetje teleurstellend. En, uh, en wat was dat dan? Wat, wat nou, waren de zinnen waarvan u dacht... hé, hey, die kunnen net zo goed van, van de fabrikanten komen? Dan kom je weer op het stukje eigen keuze, vrijheid, uh, uh, is het eigen schuld of niet? En ik vond dat eigenlijk heel erg teleurstellend... want het is nooit een eigen keuze van een kind om ziek te worden. Mm -hmm. Ja, en, en dat was de strekking van het gesprek. U zei, ik ben er strijdbaarder dan ja. ooit uh, van afgekomen. Waarschijnlijk ook gesteund door, waar ik het net met Lammert over had... al die organisaties, personen, instanties... die zich de afgelopen weken, maanden bij u hebben aangesloten. Ja, fantastisch. Ja. Een droom die, uh, die werkelijkheid is geworden. Mm -hmm. Werkelijk waar. Zeker als medici uh, zich uit gaan spreken in het openbaar... daarbij ook aangifte gaan doen... dan denk ik dat we heel wat hebben bereikt met elkaar. Ja, maar toch nog niet die strafzaak. Nee, maar het punt of het feit dat we al zoveel maatschappelijk hebben bereikt... is al een overwinning op zich. Maar we zijn nog lang niet klaar. Mm -hmm. Wat was nou voor u de voornaamste reden om, om met dit hele verhaal te beginnen? Uh, omdat ik heel erg ben geschrokken naar aanleiding van de documentaire De Vervangers dat kinderen echt ingezet worden om dode rokers te vervangen. En dat ik dacht van, ik ben ingezet als kind om een dode roker te vervangen... en mijn kinderen gaat dat niet overkomen. Dat de tabaksindustrie steeds weer een, een jonge doelgroep ja. zoekt... om meer van onderaf aan te vullen ja. wat ze er aan de andere kant... Ja, door mensen zoals u die ziek zijn geworden. Ja, ja. en uh, ik ja. weet niet of ik er nog ben als zij de puberleeftijd hebben bereikt. De kans is groot dat ik er niet meer ben. Dus dit is wat ik nu voor ze kan doen als moeder. Ja. En dan zegt het OM, uh, ik citeer een beetje vrij hoor. dat iedereen die gaat roken weet dat het verslavend is. De tabaksproducenten bieden een legaal product aan... waarbij gebruiker op de gezondheidsrisico's wordt gewezen. Het staat op de pakjes. Dus is het de roker zelf die het risico op gezondheidsschade accepteert? Ja, ki kinderen weten dat niet... Nee, gelukkig is een kind in staat om te lezen... maar ik denk niet dat het doordringt bij een kind. Nee? En ik denk dat een kind, of ik weet zeker... want anders had ik ook nooit, want ik nooit begonnen met roken. Een kind van 12 of 15 realiseert zich helemaal niet... dat hij daar doodziek van kan worden... en is daar ook helemaal niet mee bezig. Mm -hmm. Nog e toch even, uh, uzelf ook, hè? Als u zelf ook, als u dit van het OM hoort... want als je dat samenvat, dan zeggen ze, je doet het zelf. Ja. Is, dat, is, is dat beledigend? Of, nou voelt u wel. zich daar? Ja. Ik vind het ontzettend beledigend. Ah, niemand kiest ervoor om zo ziek te worden. En als kind wist ik niet dat mij dit kon overkomen. Had ik het geweten, had ik het nooit gedaan. Dus hoe kun je dan zeggen van, u kiest er zelf voor? Vind ik heel erg. Ja. Hoort u dat vaak? Ja, heel vaak. Ja? Uh, zeker de laatste twee jaar heb ik het heel vaak gehoord. Um, en ik zeg nu ook heel vaak terug. Ik veeg het van tafel. Um, dit is niet mijn keuze geweest om uh, te staan waar ik nu sta. Geeft u dan nog een antwoord? Of houdt u uw schouders op? Of of nou, als ik... mensen dat uh, steeds opnieuw tegen u zeggen... of steeds andere mensen van, ja joh, je bent toch zelf begonnen? Ja, en dan denk ik van, wat wil je dan horen? Wat voor meerwaarde is het antwoord? Helemaal niks. Geen maken. je hebt uh, de panelleden gevraagd... is het de schuld van de tabaksindustrie als iemand ziek wordt... en vroegtijdig overlijdt door roken... Ja. Of niet? Ik schuif wat ongemakkelijk op mijn stoel. Jij ja. dus vond het ja. geen fijn onderwerp, merkte ik aan je vandaag. Nou, Tenminste, ja, het is een mooi onderwerp. In die zin ook. van het gaat over een belangrijk dilemma. Ja. Kijk, het laatste wat ik maar wil is, is, uh, is Annemarie beledigen. Ja, waar jullie het net over hadden. maar wat, Dit is wat wij gevraagd hebben. Bij wie vindt u vooral dat de schuld ligt als er zoiets gebeurt? En dan zie je dat, dat, dat 30.000 mensen deden, deden mee in ons gewogen onderzoek... en dan zie je dat 7 op de 10 mensen de schuld vooral neerleggen... bij de roker zelf. 1 um, op de 5 die zegt... de tabaksindustrie is hoofdverantwoordelijk. En natuurlijk hebben we dit aan rokers zelf ook gevraagd. Er uh, zitten heel veel rokers, ook in onze, in onze opiniepanel. En uh, ook zij vinden uh, in meerderheid dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Ja, het ja, ik echt wel een beetje wat, uh, wat Suzanne net uh, al als argument noemde. Dit is al decennia lang bekend, zeggen mensen massaal in het onderzoek. En um, um, uh, ja, dat betekent dat, dat, dat we weten dat er ook een gevaarlijk is. We weten dat risico's er zijn. En natuurlijk is het verslavend. En dat erkennen mensen ook, maar ze zeggen uiteindelijk, als je vraagt waar ligt de hoofdverantwoordelijkheid, ligt die mm -hmm. bij mensen die toch willens en wetens uh, beginnen. Ja. En mevrouw van Veen, um, u zei al, ik krijg, ik, mij wordt dit ook vaak voorgelegd... we hebben toch gezien dat heel veel instanties... dat artsen zich wel hebben aangesloten. Ja. Wat, wat, wat, wat zegt dit, de, de boodschap van Gijs of in ieder geval van de leden? Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is... is dat, uh, dat heb ik gisteren in een interview aangegeven... dat de vraagstelling moet anders gaan worden. Uh, ik als volwassene vraag aan een volwassene... of een roker schuldig is voor zijn eigen ziekte. Uh, inderdaad, 9 op de 10 zal zeggen dat het zo is. Maar stel ik de vraag over een kind wat begint met roken... is dat kind verantwoordelijk dat hij later longkanker krijgt? Of is het kind verantwoordelijk dat hij later een harteval krijgt? Dan ben ik benieuwd naar het antwoord. Nou, Gijs. Dat antwoord kan ik je geven. Dit was de hoofdvraag. We hebben hem ook gesteld. En dan zie je inderdaad een verschil. Uh, we hebben gevraagd... als iemand onder de 18 jaar verslaafd raakt aan roken... wiens schuld vindt u dat dan vooral? Ik lees hem even letterlijk voor. En dan zegt 41 van de mensen... geen meerderheid, maar toch een grote groep zegt... ja, toch, die verantwoordelijkheid ligt bij de roker zelf. Daarna volgen de ouders, met 26 En daarna de tabaksindustrie. Dus je ziet het, mensen ja, zeggen vaak... we leven in een maatschappij waarin we veel weten... waarin kinderen het toch ook meekrijgen... Um, ja, uiteindelijk zijn de kinderen hè, van 14, 15, 16, 17... Uh, toch ook deels verantwoordelijk, anders de ouders... en dan pas de tabaksindustrie. Let wel op, ik zeg het erbij, het gaat over hoofdverantwoordelijkheid. Als je mensen vraagt, en dat heb ik niet gedaan... maar dat steek ik mijn hand voor in het vuur... is de tabaksindustrie mede verantwoordelijk... dan krijg je een 100% uitslag, vermoed mm -hmm. ik. Ja. Waar tref je rokers, want we houden nog eens wat meer mensen ondervragen... voor de ingang van het ziekenhuis. Verslaggever Harm van Ottenveld mengde zich onder de rokers... voor de hoofdingang van het AMC in Amsterdam. Ik ja? uh, rook nu al zes jaar. Hoe oud ben je? 24. Je zit hier in de rolstoel bij de ingang van het ziekenhuis. Ik heb een uh, ziekte door het roken. Allemaal bultjes bij de lizen en uh, ja. tussen de oksels... Waardoor de doorbloeding wordt uh, belemmerd. Ja, en dat komt door roken. Ja, ik ben zijn moeder Dat, dat door ook. Hij kan niet studeren, want hij moet ook uh, vaak ook verschond worden. Dit is de vijfde operatie. En hij moet nog een keer operatie en blijf het komen. Wanneer je jong bent, wil je groot overkomen of ouder lijken. En uh, het begint al jong. En zo is het ook met mij begonnen, eigenlijk. Hoe lang rookt u? Ja, de 40. U zit hier op een bankje voor uw rollator, sigaartje in de hand. Ja, klopt. Je steekt zelf een sigaret op, of een sigaar, of je, uh, of je drinkt zelf alcohol, doe je ook zelf. Je schiet alles zelf naar binnen. Dus je kan niet iemand anders de schuld geven, dat is iets wat je zelf doet. Je bent geen slachtoffer van de tabaksindustrie? Absoluut niet. Tuurlijk weet je dat het slecht is. Moet je eens goed luisteren, mijn vader is 99 jaar geworden, ja? maar oud neer. Hij rookt een pakje Was weer van zwaar, zware ziek per dag. Hij is veel pas een ketter. Hij is 99,5 geworden, gewoon uit de ouderdom. Ik was dan nooit in een ziekenhuis geweest en nou jij weer. Maar goed, het is toch bewezen dat rokers ongezonder is zijn. Tuurlijk is het niet goed. Ik ga niet zeggen dat het goed is. Tuurlijk niet. Het gaat mij erom dat je het zelf doet. Beter moeilijk stoppen. Eigenlijk wil ik. Maar een beetje moeilijk. Echt moeilijk. Heeft, heeft u het wel eens geprobeerd stoppen? Ja. Ik heb het een week volgehouden. <laughs> dat was geen succes. Hoe kwam het? Ja, lastig, verslavend, beuks lekker. En ik heb in mijn omgeving mijn man rookt, uh, mijn familie rookt, mijn vrienden roken. Dus dat maakt het dan nog moeilijker om te stoppen. Ja, als kind word je niet geboren om uh, te denken van ik ga roken. Maar hoe voelt het nou dat je hier bij de ingang van het ziekenhuis staat te passen? Ja, heel, heel stom, heel stom. Dat is waanzinnig, want gelukkig staan we apart. Nee, nee het, het voelt niet goed. Maar mensen, ja, voor de hoofdingang van het AMC in Amsterdam. Mevrouw Van Veen, Annemarie Van Veen, um, als u dit zo hoort... Dan hoor Sorry, ik uh, mensen die uh, verslaafd zijn aan een sigaret, slaaf van de tabaksindustrie. Ja, dat is wat ik hoor. U gaat verder, hè? Ja, absoluut. Nee? Uh, we gaan nu uh, de gang inzetten naar, uh, naar het Hof, en uh, ik heb daar alle vertrouwen in. Gijs Rademaker, de, de cijfers van het panel vanavond ook te zien op tv. Ik neem aan dat ze ook op de website staan. Zeker op de website op dit moment al. En vanavond kwart over zes op NPO 2. Oké, okay, dan zijn jullie beide, mevrouw van Veen en Gijs Rademaker, daarin te zien. Dank jullie beiden. Graag gedaan. Waar heb ik dat eerder gehoord? was rumoerig gisteren in het Holland-Heinekenhuis. Hoort erbij, het is geen bibliotheek natuurlijk. Maar voor Sven Kramer was het wat te rumoerig. De viervoudige olympisch kampioen werd uh, op het podium geïnterviewd door Mark Tuitert, En hij stoorde zich enorm aan het publiek. Ja, die vijf kilometer die slaagde. dat was gewoon een geweldige gouden medaille. Hey, ik vraag me dan af, dat was het begin van de spelen, waar, waar is die gouden medaille? Gooi je die uh, in de laadje of uh, krijgt die nog een mooi plekje in het appartement? Jongens, ik kan ook gewoon weggaan hoor, ik ben hier ook voor jullie. Dus... Jongens, luister even heel goed naar Sven Kramer. Olympisch kampioen, meerdere malen. Ja, luister even heel goed naar Olympisch kampioen Sven Kramer. Maar ja, die hield het snel voor gezien, want hij voelde zich niet gerespecteerd. Te weinig respect voor Kramer, hoorden we eerder. In 2010 interviewde Dionne de Graaf Sven Kramer... over een interview dat niet liep zoals Kramer wilde. Er staat ineens een mevrouw en die, die begint heel gek een interview met jou. Yeah. Heel even kijken. Okay. I need you to say your name and your country not, you just want here. Are But you stupid? The I know, the tape identification Hell no, I'm not gonna do that. Right, don't. I don't. Okay. Okay. I do want to ask you a little bit about how you feel about, about Yeah, that's okay. Know. Okay. Yeah, I feel pretty good. <laughs> En daarna stond je er heel aardig te woord, hoor. Ja. Maar... Uh, het, dat... Ja, dat gaat nog nergens over. Ben je net Olympisch kampioen geworden? Het is erbij geweest en dan moet je je naam en weet, je, hele, je hele biografie in één gaan vertellen. Ja. Nou, daar had hij dus geen zin in. Jaap Stalenburg was jarenlang Sven Kramers begeleider als perschef van de toenmalige TVM-ploeg. Tegenwoordig uh, schrijft hij onder meer voor helden. Welkom, Jaap. Fijn dat je er bent. Heeft uh, Sven nou hele lange tenen of moeten we dit toch anders zien? Nee, dit moeten we anders zien. Ik denk dat uh, wij moeten leren leven met sporters die er anders in staan dan tien jaar geleden. Je ziet dat Hakim zie ik bij Ajax ook deze problemen heeft, zijn mannetjes geworden. Ik herinner mij nog toen uh, Tom Dumoulin, wat ik ook echt een grote sporter vind... zilver won in Rio, stond hij te huilen. Nou, Twitter ontplofte ongeveer met, met een, vooral de vraag of hij gek geworden was... want het was toch fantastisch dat hij zilver won. Dit zijn sporters en Kramer is er één van, die gaan alleen voor het hoogste doel. Die willen winnen. En al het andere telt niet. En als hij daar dan in dat Hollandhuis staat... wat Sven echt als corvée beschouwt... en hij is de onderdeel van een circus van dronken mensen... Ja, dat vind hij vervelend. Bovendien maakte Mark Duiter daar, in mijn optiek... een hele grote fout. Want het waren niet de Nederlanders die stonden te schreeuwen. Het was een clubje Canadezen, vooral dronken Canadezen. Had ze eventjes in het Engels toegesproken. Nou, ik geloof dat dat later ook gebeurd ja, is... maar, maar wel een beetje aan. onhandig Kijk, en vind wat, ik. wat er dan gebeurt, is, door al dat onhandige gestuntel... wordt Sven Kramer ten onrechte weer... als een uh, arrogante flerk weggezet. Nou, zo lijkt het, Zo komt het wel ja, een beetje... Komt het over, over, maar, ja. Ja, je ja. punt is, Kramer is, natuurlijk, is misschien de grootste schaatser aller tijden. is een groot Olympiër. Die, die verwacht toch iets van respect. En ik vind dat niet onterecht. Kijk, uh, hij zit in een al die dag niet lekker. Want ze hadden geen goud gewonnen met achtervolgingsploeg. Wat natuurlijk wel, in, ja, wel een beetje zo, of in de planning lag. Dus Kramer staat al niet op zijn gemak. En die staat dan ook nog een keer tegen een zaal te, met een zaal, naar een zaal te kijken... waar dronken Canadezen staat te schreeuwen. Waar hij van tevoren al geen zin in had. Ja, had na natuurlijk zin. omdat die dag al niet lekker was verlopen. Maar jij zei, je zei ook van, hij vindt het sowieso corvée. En dan denk je, ja, maar het hoort wel bij. Want het zijn ook de mensen in het publiek het die het tot de maken. Hij heeft wel gewonnen, maar ja, het, Nee, het, maar het, dus, gaat, het dus gaat hij er ook gewoon naartoe. Ja. Maar hij wil dan wel. Hij verwacht dan, hij verwacht dan ook dat daar uh, vanuit die zaal respect voor terugkomt. Kijk, hij zei ook gisteren, van, ik, ik heb ik dan de moeite om er naartoe te gaan... en dit is wat ik terugkrijg. We moeten leren leven dat dit sporters zijn waar het egootje iets groter is... die gewoon wat, die zeg maar Amerikaans zijn opgevoerd... die zijn opgegroeid met MTV en noem maar op... en met de hotmail. En ja, die, die, die kijkt op het het Amerikaanse. Dan maar in Daar hoort het publiek hm. wel bij. Maar het zijn wel mannetjes. Ik heb al eens vaker in interviews Sven Kramer vergeleken met Lance Armstrong. Niet als het om doping gaat, maar wel eens om dat puur winnaarsgedrag gaat. Nou, wij hebben in Nederland vaak moeite met dat pure winnaarsgedrag. Ik het net in Tsihek bij Ajax. Die loopt daar ook tegenaan. Ik heb Zierk, vorig jaar heb ik een portret over geschreven voor Helden. Ik heb een aantal keren met hem gesproken. Dat is hetzelfde type baasje als Kramer. Ja, die, die, die, die gaan vanuit van een soort van zelfsprekendheid van binnen. Ja, en, die, die en in kunnen... Nederland zijn we heel egalitair natuurlijk. Ja, joh, dus wij moeten in Nederland ja? Nederlandse, mm -hmm. Nederlandse, Nederlandse het Nederlandse sportkijkers Dat zijn mensen met oranje theemuts op die, die feest willen vieren. En, die, en op het moment dat Kramer chagrijnig is over een zilveren medaille... is hun feestje verstoord. Ik zie hetzelfde schaamteloze gedrag als het om een collega als Bert Maaldenink gaat. Ik heb me daar deze week heel boos over gemaakt. Er zitten mensen namens de NOS... die zitten met oranje thee op commentaar te geven. Ik vind dat prima, want daar schijnt Marx voor te zijn. Maar Bert Maaldenink die gewoon zijn werk doet... gewoon journalistisch, kritische vragen stelt... als je ziet hoe die vanuit de huiskamer bejegend wordt... dan vraag je je af... En je bedoelt de reacties die er via, via social ah, media komen... als hij uh, extra een extra vraag stelt over... Uh, gewoon een simpele vraag. Ja. En dat hij dan een keer Hmm. gezet wordt door een sporter. Ja, dat vond ik ook niet netjes, maar dat kan. En Bert reageert heel assertief. En dan zit de huiskamer zit mee te juichen. Ik vind dat zo langzamerhand... Nog even over het... gedrag, we van echt moe wordt. Ja, helder. Zeg, over het, het commentaar. Je zei, er zitten mensen met oranje themets op. Wat mij vooral opvalt... is dat, is dat er zoveel ex-schaatsers allemaal uh, commentaar geven. Ja, ik, ik, dan alsof er ex-schaatsers gaat. Ik ben heel blij met Rintje Ritsma, die... Uh, nog steeds de grootheid heeft, de afstand heeft, is dat de soevereiniteit heeft. Nee, die is niet zo'n mannetje. Nee. Die daar zie je wel. hij enthousiast is, die geniet. je ziet dat die geniet, maar die gaat niet in de overdrive. Maar iemand als Erbe Airbnb, die ik fantastisch schaatsen ze vonden. en ik vind het een hele aardige jongen. als ik die namens de NOS. gewoon alleen maar. hup Sven, hup Sven, hup Sven hoor schreeuwen. met een NOS-microfoon voor zijn neus. dan denk ik van. we schieten alle kanten door. Ja, moet even, want het heet eerder gehoord. Uh, dat aquafietje in 2010. toen was er een mevrouw. die aan Sven Kramer vroeg. van. Uh, wil je nog vertellen wie je bent? Dat dat, dat zou je hem ook geadviseerd hebben toen. Om dan te zeggen van uh, bekijk het even. Nou, het voordeel van Sven is die hoef je niet, hoef je niet te adviseren. Oh, die is, uh, is voorkomen streetwise <laughs> in dit soort dingen. En die denkt dan juffrouw had je even beter voorbereid. Ja. Zo simpel is het. Ja. Maar uh, wij moeten hiervan leren als publiek. Nou, Wij moeten in die zin leren. Wij moeten accepteren dat er een nieuw type sporters is. en Die heette Tom Dumoulin, die heet Sven Kramer. Die gaan we voor één doel winnen. Die gaan niet in de Polonaise als de zilver winnen. Die, die, die zijn, zijn egocentrisch. Kijk, het gedrag van Ziyech bij Ajax... ja, daar kun je van alles van vinden... maar Ziyech wil gewoon de beste man van het veld zijn. Die wil straks een top -top transfer naar Manchester United. Die is helemaal niet bezig met wat de huiskamer vindt. Die wil dat Ajax de beste is. En dat speelt met Kramer. Ik noem net het voorbeeld van Dumoulin met die zilveren Olympische medaille. Dit, dit is een hele nieuwe generatie sporters. En die staat er heel anders in dan de generatie van tien jaar geleden. Okay, nou, uh... En ze zijn niet per definitie altijd aardiger... omdat het door winnen is. Niet om aardig gevonden te worden... Mag je dan nog even een maken over Jan Blokhuizen? Want ik heel ben kort, echt heel boos. Ja? Jan Blokhuizen ja, zegt het. op een internationale ja? persconferentie... Dat hij, het, dat hij het heel bizar vindt dat er in Korea hond gegeten wordt. Dat is niet een rare opmerking, want de bouviers hangen daar op de markt. En vervolgens uh, ontbreekt er een storm los in Korea. En dan is het NOC NSF gaat gaat excuses aanbieden en die respecteert de cultuur. denk ik jongens, we slaan aan alle kanten volledig door. En dat sporters dan reken als die worden en gekke dingen doen... Dat is, dat is daar eigenlijk een logisch gevolg van. Oké, okay, we moeten leren dat er een nieuw type sporter is dat zich ja, uitbreekt en dat gaat uh, de voor de die vier generatie in de sport. Oké, okay. Jaap Stalenburg, dank je wel. Oké. Okay. Feit of fictie. Hardlopen en intussen zwerfvuil opruimen, dat heet plogging, schijnt het. Het is de nieuwste trend, overgewaaid uit Zweden. Charmant idee om al die rondslingerende blikjes en flesjes op te ruimen. En dat is, Lammert, ja, het nuttige met het aangename combineren. Uh, uh, ja, als je hardlopen aangenaam vindt, uh, wel. Maar het is inderdaad goed en nuttig <laughs> ja, voor het milieu. Ja, er dat heel aangenaam <laughs> vinden. Ja. Ja, en er is nog een voordeel, hoorde ik vanmorgen bij Margriet Vromans op Radio 4. Extra gezondheidswinst is er zeker ook, zo verzekert een Britse fitnessexpert in de krant. Regelmatig even stoppen vergroot de conditie en zorgt voor extra vetverbranding. En door te bukken oefen je meteen meer spiergroepen. Het is een win-win situatie. Ja, maar is plogging inderdaad beter voor de conditie van hardlopers... dan gewoon lopen en de troep links laten liggen? Is het beter dan een gewone intervaltraining? Ik belde hiervoor eerst met Nico Schoen. Schoen? Doet, ja, de okay. toepasselijke naam. Ja. Hij doet al 15 jaar aan plogging. Of zoals het in het Nederlands heet, troep trimmen. Toen ik hard liep, had ik er gewoon ook een hele goede conditie. Want ik heb het jarenlang ook dagelijks gedaan. Maar uh, ik had in die tijd toch wel regelmatig uh, ook pijn in mijn rug... Maar het troepdrimmen heeft gemaakt dat ik eigenlijk nooit meer pijn in mijn rug heb. Sterker nog, mijn, mijn conditie is er echt. Aanzienlijk door verbeteren. Ja, dus je schijnt die spieren toch uh, goed te trainen dan? Ja, je spieren wel, maar hoe zit het dan met de conditie? Daarvoor belde ik met Fred van Moog, hij is hardlooptrainer bij Loopsportcentrum Houten. Ja, en hij weet natuurlijk alles van intervaltrainingen. Dit is ook een vorm van intervaltraining: ren naar het dekje toe, slaap het op, uh, ren naar de volgende prullenbak en gooi je daarin. En daarna kom je eventjes terug in hersteltempo. En dat. Dat is kijf. Uh, dat uh, verhoogt uh, je conditie. Nou, dat klinkt behoorlijk overtuigend. Klopt, maar Fred zei er ook bij dat het niet een één-op-één vervanging kan zijn... voor een serieuze intervaltraining. En ja, voor serieuze intervaltrainingen moeten we bij Miranda Boonstra zijn. Zij is een van de beste marathonloopsters van ons land. Ik woon uh, in het bos, ik het in het bos, dichtbij het bos. En ik vind het ook heel vaak zwervel liggen. En dan zie je weer het berichtje van iemand... Uh, dat ze weer zwervel hebben opgepikt. Dan denk ik, oh, ah, dat is echt goed. Maar ja, ik ga niet mijn training daarvoor onderbreken. Dus het voelt mij ook altijd hartstikke schuldig. Maar um, ja, ik denk als je gewoon inderdaad een huistuin de keukenloper bent... en anders geen intervaltraining doet, dat het eigenlijk prima is. En dat het ook nog heel goed voor het milieu is. Een huistuin en keukenloper, die kan best een flesje of een blikje meenemen. Uh, nou, ik kan me er wat bij voorstellen. Uh, en, en ik voel me toch ook wel een beetje aangesproken. Ja, nou speciaal voor jou heb ik daarom ook nog gebeld met Tim Takker. Hij is inspanningsfysioloog bij UMC Utrecht. En hij ziet plogging zeker wel als goede interval. Maar er zitten dan wel wat voorwaarden aan... om met het oprapen van afval je conditie te kunnen verbeteren. Het moet niet te kort zijn, maar ook zeker niet te lang. Het mooiste is met 30 seconden tot een minuut of vier. En ook die rustintervallen. Je moet niet echt heel erg lang bezig zijn met het oprapen van, van, de, van de afval het is belangrijk dat je snel weer kunt gaan bewegen. Oké, okay, Lambert, ik moet straks bij mijn hardlooprondje afval gaan oprapen om mijn conditie dan nog beter te maken. Ja, het is een ja. feit, het is een vorm van intervaltraining en dat is goed voor je conditie als je het opruimen maar wel een beetje afwisselt. Dus u zal niet om elke meter een blikje opruimen want dat is weer niet goed. Ik zal me inhouden, Lambert. Dankjewel. Mark Rutte heeft een visie op de Europese toekomst. En dat is nieuws, want de premier die houdt helemaal niet zo van visie. Volgende week ontvouwt Rutte zijn visie op een Bijeenkomst in Berlijn. Wat zou het zijn? Vraag ik zo aan Europa-kenner Mathieu Segers. Tegen vieren lammert trending vandaag. Wat gaan we doen? Uh, ophef over zoenende mannen in pak. En wat stond er toch op dat spiekbriefje van Donald Trump? Dat hoor je zo. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jurist Regeringspartij D66 sluit niet uit... dat Nederland meer gaat betalen aan de Europese Unie... Door het vertrek van Groot-Brittannië komt de EU straks geld tekort. Het kabinet ziet het liefst dat de EU bezuinigt om de begroting op orde te krijgen. straffen voor een stel uit de bergen voor het uitbuiten van een zwakbegaafde man. Het echtpaar liet het slachtoffer meer dan vijf dagen per week of langer voor hem werken... en in een klein houten schuurtje slapen. De man en vrouw kregen drieënhalf en vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk...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 In het laatste kwartaal van vorig jaar... werden ruim 5 minder smartphones verkocht... dan in die periode, een jaar eerder. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer... doordat mobieltjes langer meegaan. Nuri, dankjewel. Dennis Mooij met veel Nieuws. In het zuiden van het land loopt het goed vast... op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Door een ongeluk met een vrachtwagen... zijn bij Born twee rijstroken dicht. En vanaf Maastricht-Aken Airport... levert dat bijna drie kwartier vertraging op. Ook een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knoop en en Zoeterwouderdorp... 12 kilo kilometer en drie kwartier vertraging. Linkerrijstrook is dicht. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is het om de Olympische Olimpighoud. Olympisch nieuws met Geo Lippens. Op de dag van Suzanne Schulting met een van de mooiste medailles... van deze spelen, Gio. Zeker, Het is ook de dag van het eerste Shorttrack-goud ooit voor Nederland... want Schulting zorgde voor die gouden medaille... door verrassend de duizend meter te winnen.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 En dan had ik het, was dit nooit gelukt. Ik ben echt zo, ik geloof het gewoon bijna niet. Ik ben zo blij dat, ik dit, dat mijn moeder er is en, en dat mijn vrienden er is. Dat ik dit met hen kan delen. Dus, dit is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor. Ik geloof het bijna niet.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 Ze rijdt gewoon, uh, excuse my French, maar ze rijdt met ballen in de broek. En dat is, uh, dat is toch heel belangrijk in deze sport. De andere short die vandaag in actie kwamen haalden de finale niet. Jara van Kerkhoff, Lara van Ruiven, Dylan Hogewerf en Daan Breusma werden uitgeschakeld. Die laatste reed nog wel de B-finale en daarin werd Breusma derde. Zodat hij in de eindstand de zevende plek bezet. En eerder op deze Olympische dag zorgden de Amerikaanse ijshockeysters voor een stunt door in de finale van Canada te winnen. Dat gebeurde na shootouts. Canada won op de afgelopen.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 Over vertrouwen in de politiek. Wij vinden dat ze er nog meer over moeten hebben. Zorg. Het percentage jonge mensen met suikerziekte, dat is hier hoger. Wonen en werken. De VVD die wel weer ouders in de dorp hebben. Dagelijks bij Radio 1Vandaag. Nee, maar dat is toch te gek om last te lopen. 1Vandaag gaat lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Pakken we de thema's bij de kop waar het plaatselijk nou echt om gaat. Deze week zijn we in Koevoorde, in Drenthe. Waar 1 op de 5 inwoners 65 plus is. En dat worden er alleen maar meer. Harm van Ottenveld zoekt ze op in het bejaardenhuis van de toekomst. En dat is Huizen Wezen. Uh, we gaan hier naar binnen, de keuken. Ja, de oudjes zitten te wachten. Goedemiddag. Ja, de oudjes. Wat vind je? Nee, niet om meer, hoor. Ja, de oudjes uh, hoeven niet rustig te zijn bij ons. We gaan eens in de twee weken naar de sportschool. Als iedereen gaat, waarom ga ik er niet? Wat doet u bij de sportschool? Oh, dat weet ik niet eens meer, meneer. De ene week is het zo en de volgende week is het zo. Bewegen. Ballen, klimrek. En dan zitten we met de apparaten uh, te werken in nee, nee, die zaal daar. Het is een fysiotherapieruimte. En uh, meneer loopt meestal op de lopende band. Moet ik naar de sportschool? Nee, we gaan naar de sportschool altijd, hè? In Emmen. <tie> ja. ja. En dat gaat prima, hoor. Dat gaat prima, hè? Ja, hoor. Dat gaat allemaal soepel, hoor. Ja. voetballen voetbal aan toe. Voetballen? Ik ben in 1924 geboren. Dan weet je wel hoe oud ik ben. Wij doen toch alles nog met elkaar? Ja, we ja, doen nog heel veel. Het is het oude bejaardenhuis Nieuwe Stijl. Zes jaar geleden gestart door Janne Toen. Ik werkte bij de RIAG en ik zag wel heel veel mensen zitten in kamers, uh, weinig bewegen. In verpleeghuis. In uh, verpleeghuizen. Heel veel verplegen, verzorgen. En wij zijn juist van. probeer die zorg zo min mogelijk en probeer mensen weer. Uh, uh, zelfstandig, actief en dat ze het gevoel hebben van we leven. Dus daardoor gaan ze ook beter functioneren. En leven ook weer langer. We leven alsof we nog 30 jaar te leven hebben. En maar het uitdaging dan... in deze tijd is zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ja. U, u zoals we hier nou zitten hier aan tafel, u, u woont toch niet meer thuis? Nee, we wonen niet meer thuis. Hier heb je veel meer om je heen dan thuis. Maar je zit hier in een knap pand, uh, historisch. Ik zie daar de oude nee, balken. Ja, het is niet echt historisch, maar het is wel een oud pand. Met hoeveel, hoeveel ouderen wonen hier? Ja, acht ouderen. En dan hebben we een stukje dagbesteding. Uh, uh, en hoeveel begeleiders? Tien, elf, twaalf. Nee, kijk, dat zal wat we kosten dan? Nee, nee, nee. Kijk, dat zegt iedereen. Wij krijgen minder geld dan, dan de reguliere huizen, want we doen het PGB. Dus wij krijgen 20% minder Dus mensen, die, u krijgt PGB. en ja, vandaar de zorg, wordt het, daar dit, wordt dit de betaald. zorg van betaald. Maar u ziet ook, u ziet allemaal mensen hier die behoorlijk vitaal zijn... en heb je eigenlijk uiteindelijk minder, minder zorg voor, voor uh, nodig. Ja, ik heb het naar nou bezien, ja. Hoe, hoe lang is mevrouw hier? Al ruim twee jaar, twee jaar, ja. Ruim twee jaar. En, en uh, ze kwam hier eigenlijk uh, ja, heel slecht binnen. De huisarts of de specialist zijn nog drie maanden, nou dat mogen we blij zijn. En dat is inmiddels... Het is nu tweeënhalf jaar verder... Dus dat heeft wel met, denk ik, toch de levensstijl te maken. Kijk, wat is wat leuker. Want als mensen hier komen, komen ze, ik wil niet zeggen, heel slecht. En wij proberen juist hun weer aan de gang te krijgen. En we letten bijvoorbeeld hier heel erg op de voeding. Het, het bewegen, het, het uh, zeg maar, naar buiten gaan. Een goed ritme, uh, op tijd naar, uh, eruit. Op, uh, gewoon normale tijd naar bed, goed slapen. En dan zie je hoe ze hier erbij zitten. En, en dan kost het uiteindelijk de zorg minder. En kun je ook meer mensen inzetten. Nee? Heeft, u, heeft, heeft, u, heeft u kinderen? Ja. ja, twee. Een jongen en een meisje. Wonen ze ver weg? Nee, ze wonen dichtbij. Ik ben bij hun in de te komen wonen. Ze dus zijn niet bij mij, maar ik ben hen. Familie is wel heel belangrijk uh, bij ons. Uh, ze hoeven in feite niet te zorgen. Maar ze komen voor de leuke dingen. En ze draaien gewoon mee in, in, in de groep. Uh, gaan er gewoon bij zitten. En, en ze moeten het gevoel hebben van dat, dat ze rustig weg kunnen gaan. Dus ze kijken op Facebook wat, wat we doen, wat we allemaal gedaan hebben. En dus uh, ja, voor ons is familie heel belangrijk. Maar niet om, om te helpen. Ze hoeven, geen, ze hoeven niet vrijwillig uh, allerlei taken te doen. Dichterbij hoeft niet? Nee. Je wordt niet gecoeieneerd hier, hoor. Nou, dat is wel prettig. <laughs> dat is in ieder geval iets. Want deze mensen, als ze niet hier zouden wonen... waar zouden ze dan zitten? Ja, dan zouden ze in een, uh, ook in een ja, verpleeghuis. PG-afdeling. PG-afdeling. Psychiatrisch-chiriatrische afdeling. Terecht, PG -afdeling. Psychiatrisch afdeling. Uh, ja, het, het is vaak gesloten afdeling. Wij zijn een beetje de zorg van de toekomst. Het huis van de toekomst. En dan zorg... Vooral voor mensen die het kunnen betalen. Nee, nee, nee. nee. Ik denk kinderen je... hebben die kunnen zeggen... nou, pa of maar, kom maar hier wonen. Nee, dat wordt wel eens gezegd. En jullie kunnen meer doen... omdat jullie uh, een hogere bijdrage vragen in de huur. Maar ons zorggeld is minder dan, dan de reguliere verpleeghuizen. Als je het op een goede manier zou kunnen organiseren... zou iedereen zo kunnen, kunnen wonen. Nou, meneer, succes. Het eten is, is net op. En nu? Puzzelen. het kruis wordt En nu? Slapen. Wel rusten. Ja. Dag uit het leven in Huizen Wezen. Morgen zijn we ook in Koeveroorde trouwens. Met z'n allen de hele uitzending is vanuit Grand Café Heren van Koeveroorde... in het centrum van de stad. Over vergrijzing, krimpwerk en lokale democratie 2.0. Dus als u in de buurt bent, de Heren van Koevoorde, laten we afspreken om nou, drie uur. Morgen dan begint in Brussel de informele eurotop met alle EU-regeringsleiders. Het gaat onder meer over de meerjarenbegroting. Hoe die na de brexit uit moet gaan zien. Europadeskundige van de Maastricht University, Matthijs Segers. Goedemiddag. Goedemiddag. Matthijs, wat is het grootste belang van deze top? Nou ja, dit is een eerste aftasten om inderdaad die begrotingsonderhandelingen vorm te gaan geven. Maar zoals het altijd is met begrotingsonderhandelingen is het hier ook. Dat is tot op grote hoogte een rituele dans, waarin sommige partijen zeggen... wij willen meer voor bepaalde prioriteiten. Andere partijen, zoals Nederland, bijvoorbeeld zegt nu al... wij willen eigenlijk minder gaan betalen aan die Europese begroting. Maar wat eigenlijk echt interessant is morgen om te zien... is dat achter dat begrotingsdebat het grotere debat zit... over de toekomst van de EU. En daar worden ook posities ingenomen. En het is wel interessant om morgen te zien... wat de verschillende landen, Duitsland, Frankrijk... maar zeker ook Nederland gaan doen. En dat zie je dan via de gesprekken over het geld... Ja, wel een beetje, want uh, wat je dus ziet bij alle landen die uh, eigenlijk iets zeggen over die toekomst van de Europese Unie, Nederland hoort daar ook bij, is dat men zegt ja we willen wel de verantwoordelijkheid nemen voor de veranderingen die eraan komen. Want iedereen is doordrongen van het feit dat er dingen gaan veranderen in de Europese Unie de komende jaren, maar hoe we die verantwoordelijkheid invullen, uh, daar lopen de zaken uit erg uiteen. Dus de Duitsers zeggen bijvoorbeeld, als het over de begroting gaat, wij willen de verantwoordelijkheid nemen voor die veranderingen door meer geld in Europa te investeren om zo instituties te versterken. Nederland staat daar diametraal tegenover en zegt wij willen de verantwoordelijkheid nemen voor die verandering door de verantwoordelijkheid daar te neer, neer te leggen waar wij vinden dat die hoort en dat is bij de lidstaten en dat betekent helemaal niet dat er meer geld bij die begroting hoeft vind nou, niet de hele coalitie, hè, geloof ik. Vandaag begreep ik dat in, bij deze 66 ook wordt gezegd van, nou, misschien moeten we toch wel meer gaan betalen. Nou, kijk, iedereen ziet natuurlijk van tevoren aankomen. Ik denk ook de meeste Nederlanders dat Nederland hier een minderheidspositie ja. inneemt. Dus dat als je gaat zeggen, wij willen niet meer betalen, dat de kans heel groot is dat je thuis komt met uh, een, een uitkomst waarbij je wel meer gaat betalen. Uh, en daar bereidt D66 de Nederlanders op voor. En ook premier Rutte, want die heeft gezegd ja het is niet keihard, het is een inspanningsverplichting. Dus ik ga mijn best doen om zo min mogelijk te betalen. Maar eigenlijk bereidt hij hier ook de Nederlandse bevolking voor op het feit dat de kans er dik in zit dat ook Nederland iets ah, meer gaat betalen. Dus wij doen ook mee aan die rituele dans, zou je dan Zeker. kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja. Zeg, en en dus, zo'n zo dans wordt ingeleid om de, voor de laatste keer die beeldspraak te gebruiken. Uh, uh, van de week Zat Mark Rutte al aan tafel met Angela Merkel, met Theresa May? Wat is daar dan besproken? Nou, Mark Rutte is op zoek naar de positie van Nederland... in de komende jaren. Want wat duidelijk is, is dat er gepraat gaat worden... over hoe gaat Europa eruitzien na de brexit? Hoe gaat het eruitzien met de initiatieven... die bijvoorbeeld Emmanuel Macron nu samen met de Duitsers... vorm gaat geven. En Nederland zoekt een positie uh, in die bewegingen die gaande zijn. En ik denk dat uh, premier Rutte vooral op zoek is naar informatie... Uh, en het opbouwen van open kanalen uh, met partners... met wie hij vaker heeft samengewerkt... om te kijken waar de bewegingsruimte zit voor zijn agenda. En zijn agenda is eigenlijk een agenda die zich erop richt om, wat ik net al zei, verantwoordelijkheden terug te gaan leggen mm -hmm. bij de lidstaat. En ook een zekere variatie en flexibiliteit in de Europese integratie te brengen. En daarin staat hij niet alleen, maar hij staat wel een beetje aan de rand nog. Het is onduidelijk wie zijn partners zijn in de Europese Unie... en wie dat kunnen zijn in de komende jaren. Uh, en dat is hij een beetje in kaart aan het brengen. En daarom uh, ja, voert hij mm -hmm. nu... Eigenlijk uh, uh, zijn agenda wat op. Hij praat met iedereen. Hij schuift ook morgen aan bij het... Uh, of vanavond is dat al, bij het diner... Uh, dat de Belgische premier Michel heeft georganiseerd. Eerst had hij dat afgezegd, maar dan gaat hij nu toch aan tafel zitten. En dat wijst er allemaal op dat hij voor Nederland... een piketpaal wil gaan slaan om aan te geven... Nederland staat hier. En hij is eigenlijk ook al duidelijk wanneer hij dat gaat doen. Want dat is volgende week vrijdag. Want dan gaat hij een grote Europa-speech houden. Ja. Heeft hij zelf aangekondigd. Ja, en uh, dan valt het woord visie natuurlijk. En ja. uh, dan weten we dat, uh, nou ja, daar heeft hij wel eens over gezegd. Visie moet je bij de oogarts zijn? Nou, een beetje flauw, maar uh, iedereen is natuurlijk wel benieuwd. En sommige mensen zijn misschien ook wel een beetje zenuwachtig. Over waar die piketpaal dan komt te staan, neem ik aan. Enig idee welke kant het opgaat. Uh, ja, ik denk wel dat we... Mark Rutte is natuurlijk al een hele tijd premier. Hij is ook best wel zichtbaar in Europa. Dus je kunt wel een beetje aanvoelen welke richting het opgaat, denk ik. Maar het allerbelangrijkste is inderdaad om vooraf vast te stellen... hij is naar de oogarts gegaan. De oogarts heeft mm -hmm. tegen Mark Rutte gezegd... Mark Rutte, u bent politicus. En iedere politicus heeft een beetje visie nodig. Dus er is niets met u aan de hand. En ook niet, niets met uw ogen. Uh, mm -hmm. En dat heeft hij, hij erkend. Dus hij gaat vrijdag iets zeggen. En waar hij op zal hameren... en dat zal aansluiten bij de speech die hij heeft gehaald in het najaar van 2013. Want toen heeft hij ook een keer een speech over Europa gehouden in Londen. En ik hoop eerlijk gezegd zelf dat hij eh, dit keer... Uit een, ja, van een iets hoger niveau is dan destijds. Destijds kwam hij niet heel veel verder dan te zeggen... ja, Europa is een markt en die kan nog veel beter functioneren... En de verantwoordelijkheid van de lidstaten is daar het allerbelangrijkste in. En bovendien sloot hij toen heel erg aan bij de agenda van David Cameron... waarin hij dus zei, ja, vrij verkeer van werknemers bijvoorbeeld op de Europese markt... daar willen we eigenlijk een beetje paal en perk aan stellen. Nou, iedereen weet wat er van die pro-Britse agenda geworden is... in de jaren na 2013, dus daar zit niet zoveel muziek in. Wat ik dus hoop, is dat hij iets meer gaat zeggen over... Oké, okay, als ik niet mee wil bewegen in het Frans-Duitse Europa... of daar op bepaalde punten er erg sceptisch over ben... dat dat te snel gaat met het versterken van Europese instituties... wat is dan vanuit Nederland gezien mijn alternatief? Hoe moet het alternatieve Europa van Nederland er dan uitzien? Hoe re regel je het zo dat er inderdaad meer verantwoordelijkheid... weer terug wordt gelegd bij die lidstaten? En uh, in dat opzicht is het wel interessant om volgende week vrijdag te zien... of, Mac uh, of uh, Rutte gaat aansluiten bijvoorbeeld bij de agenda van Sebastian Kurz... de nieuwe bondskanselier in Oostenrijk... die eigenlijk op eenzelfde soort positie zit. Die zegt, ik ben niet anti-Europees. Integendeel, ik wil juist in de Europese Unie blijven. Maar ik wil de Europese Unie eigenlijk ook fundamenteel veranderen door weer meer competenties terug te leggen naar de lidstaten. En ik hoop dat de premier daar wat uh, concreet ja. in kan ja, worden. Zeker. Nou, we gaan het afwachten. Dank alvast voor dit voorschotje. Mathieu Segers, Europa kenner van de Maastricht University. Ja, Morgen begint dus die top. Volgende week vrijdag dan de EU-visie van Mark Rutte. Kijk ook nog even naar de politiek van vandaag. Commentator Remco Teulings is hier. Hi, Straks namelijk, middag. Remco, een belangrijke stemming in de Tweede Kamer. Ja, tegen vijf uur dan wordt er gestemd uh, over de, de afsluiting voor het referendum. Dus gaat het definitief verdwijnen, ja of nee? Uh, ja, bij het aantreden van het kabinet uh, ging het natuurlijk al over. Ze hebben maar één uh, zetel uh, meerderheid. Dus dat wordt hartstikke spannend bij sommige stemmingen. Nou, dit is dus zo'n stemming. Uh, in principe is de coalitie uh, dus met een meerderheid. Uh, maar goed, door die ene zetel zijn nu alle uh, verloven ingetrokken. Uh, er mag niemand in de file staan. Niemand in en enig de, uh, in de zicht stuurt. of zich iedereen al gemeld heeft? Nou, dat, dat nog niet. Dat moet echt nog ja. blijken. Je weet het met de Donalweg. Destijds dat er een Kamerlid uh, in de verkeerde trein was gestapt. In ieder geval vastzit en dat hij toen uh, tot grote genoegen van ja. uh, Pierre Dijksen werd aangenomen. Dat mag vandaag niet gebeuren. Uh, je ziet ook dat de, de, de mensen die tegen die afschaffingswet zijn, dus bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die voert ook een actie. Die, die maken op dit moment alle uh, werkmails en alle werktelefoonnummers van D66 uh, Kamerleden bekend. Onder motto zet ze nog even onder druk. Uh, zorg dat D66, of sommige D66ers misschien toch uh, voor het referendum gaan staan. Ja, kortom, het is de, het wordt gewoon echt heel spannend. Oké, okay, tegen, tegen vijf uur dan begint het? Tegen vijf uur, ja. Oké, okay, nou, ja. vanavond weten we meer. Remco, dankjewel. je Nieuws via de NOS dan. Een echtpaar uit Teberg is veroordeeld tot drie en een half jaar... en vier jaar cel, omdat ze jarenlang een zwakzinnige man hebben uitgebuit... en vastgehouden. Hij heeft de meest vreselijke dingen ondergaan, blijkt uit het vonnis. Mark Bos van de rechtbank Overijssel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarvoor, meneer Bos, is het echtpaar uiteindelijk veroordeeld? Uh, het echtpaar is veroordeeld voor, uh, voor mensenhandel... Uh, mishandeling en, uh, en, en vrijheidsberoving. Dat heeft uh, acht jaar geduurd, uh, die uitbuiting als het ware. Mensenhandel uh, uh, is, is, is, levert uitbuiting op. Ja. Uh, een periode van acht jaar. En uh, dat, uh, het, wat u al zei, het was een kwetsbare, was een kwetsbare jongen... verstandelijk beperkt, die zich uh, uh, in een ja, kwetsbare positie bevond... toen hij met het echtpaar in aanraking kwam... En uh, de rechtbank heeft gekeken naar wat is er nu, uh, wat is er nu gebeurd en dan, dan moet je denken aan het uh, dat hij werd uh, aan het werk gehouden voor, voor meer dan vijf dagen per week, vaak tot laat in de avond. Hij werd geslagen, gescholden, gekleineerd. Uh, hij sliep in een klein houten schuurtje naast de woonwagen van het, uh, van het echtpaar. Um, en daarnaast moest hij ook nog uh, auto's bedrijven en een pand op zijn naam zetten... Dat alles bij elkaar maakt dat uh, sprake is geweest van uh, een ja, zeer ernstige uitbuiting... van deze jongeman, die zich al mm -hmm. in een kwetsbare positie uh, bevond. Ja, en daarvoor zijn dus nu, nu die straffen uitgedeeld. Maar de eis van het OM was zeven jaar. De veroordeling Klopt. is per jaar lager uitgevallen. Waarom? Ja, dat heeft ermee te maken dat de, de rechtbank uh, aansluiting heeft gezocht... bij wat gebruikelijk is om op te leggen in dit soort, uh, in dit soort zaken... Er zijn bij mensenhandel eigenlijk twee soorten van uitbuiting: de, de seksuele uitbuiting en de arbeidsuitbuiting. In deze zaak is sprake van het laatste type uitbuiting, mm -hmm. de arbeidsuitbuiting. En in, die, in dat soort gevallen is het, is het gebruikelijk om, om dit soort straffen okay. op te leggen. En bij seksuele uitbuiting dan kunnen de dus straffen hoger uitvallen. Ja. Maar de rechtbank heeft uitdrukkelijk gekozen om. om aan te sluiten bij wat gebruikelijk is in het land. Ik dank u wel. Mark Bos was dat van de rechtbank Overijssel. <totstuken> Trending vandaag. Lammert wat stond er op dat spiekbriefje? Ja, er gaat een screenshot rond op internet... van de hand van Donald Trump... die een briefje vasthoudt tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis... met overlevenden van verschillende schietpartijen. En als we inzoomen op dat briefje... dan zie je precies wat erop staat. Namelijk vijf aandachtspunten voor de president. Ten eerste, hij moet vragen aan de mensen... wat is volgens jou voor mij het belangrijkste... om te weten over jouw ervaring? Ten tweede, wat kunnen we doen om jou veilig te laten voelen? Drie... Uh, zie je, en, en dan is het onduidelijk, want hij heeft zijn vinger op dat woord... iets dat effectief is, dus dat laten we even in de koffie, midden. denk ik. S -vie, eh, ja. misschien. Vier uh, benodigdheden, ideeën met vraagteken. En dan vijf, en dat is toch eigenlijk wel de opvallendste... dat de president van Amerika dat op een briefje moet zetten... om eraan herinnerd te worden. I hear you. I hear you. Ja. ja, dat laatste punt, dat vinden veel ja. mensen opmerkelijk. De punten die zijn met de hand ja. op het memo-plaatje van het Witte Huis geschreven. Onduidelijk is of hij het zelf heeft opgeschreven... of dat het ook nog eens door een medewerker is gedaan. En, en ja, geen idee of het spiekbriefje verder heeft geholpen... maar Trumps idee aan het einde van de sessie was... om leraren voor standaard uit te rusten met een geweer... om iedereen te beschermen. oké okay. Goed, laten we het eens dus over iets anders hebben. Over Madonna. Ja, het wordt nog steeds beschouwd als haar beste album ooit. En vandaag is het precies... Op de kop af 20 jaar geleden dat Ray of Light verscheen. Ze verbaasde in 1998 vriend en vijand door voor haar zevende studioalbum een totaal andere weg in te slaan. De muziek op dit album klinkt als geen enkele andere mainstream, eh, mainstream muziek in die tijd. En ook haar vocale kwaliteiten, toch vaak niet echt direct erkend als Madonna's sterkste punt, worden geprezen op dit album. En in de muziek zijn duidelijk invloeden terug te horen van Madonna's religieuze zoektocht in die periode. Zo had ze net de oud-joodse Kabbalah om. Daarom heeft het album bijvoorbeeld 13 tracks in plaats van de geplande 14. Er is gewoon een track weggegooid, want 13 is het heilige getal van de Kabbalah. En ze verdiepte zich ook in het hindoeïsme en yoga. En dat is duidelijk terug te horen in één nummer, Shanti Astangi. Hierop zingt Madonna in het Sanskriet. Iets dat ze niet meteen onder de knie had trouwens. Want nadat ze een paar opnames had gemaakt... Ja, waren de mensen die echt Sanskriet spraken niet echt tevreden. En de BBC bood haar toen een telefonische cursus Sanskrit... Aan met een vooraanstaande professor. En dat heeft geholpen. Luister maar. Ja, je zit er helemaal mee. Ja, ik vind te het een geweldig album. Ja, het is ja ik vind het echt geweldig. Album. Fantastisch. Ja. Ja, en, werd... Frozen is eigenlijk mijn liefdingsalbum. Ja, Frozen met ook schitterende is natuurlijk... Videoclip ja, ook erbij. En dat is de grote hit ja. van dit album. Uh, ja. Vijf singles zijn er maar liefst uitgebracht van die dertien nummers. Ja. Uh, die haalden allemaal de top tien plek. Frozen, The Power of Goodbye, A Drowned World, Substitute for Love. Uh, de CD die werd destijds 16 miljoen keer verkocht. En in 2011 behaalde het de 28e plek in de Rolling Stone Top 100 van beste albums aller tijden. En dat mag ook wel eens gezegd worden... dat de Madonna daar gewoon tussen staat. Ja, zeker. Twintig jaar oud alweer. Nou, ja, ik voel me ineens wel oud. Ja, ja, ik ben nee, nog als zo dag niks dat ik hem <laughs> inderdaad haalde... bij de Free Record Shop. <laughs> ja, en toen hadden we Snapchat nog niet eens. Toen hadden we nog geen Snapchat. Nee, <laughs> en de wereld van veel Snapchat-gebruikers... was vorige week te klein toen de app een update kreeg... waarna het, het totaal anders uitzag. De teleurgestelde gebruikers vonden het lelijk... en vooral onoverzichtelijk. En ze wilden heel graag de oude vormgeving terug. Op social media regen... In het klachten werd een petitie opgesteld, die maar liefst 1,2 miljoen keer werd ondertekend. En het is allemaal niet voor niets geweest, want Snapchat kondigt nu een nieuwe. Updates uh, aan. Uh, niet alles wordt weer als het oude, maar er worden wel een paar aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld het invoeren van tabladen, waardoor je de berichten van je vrienden weer makkelijker kunt vinden. Konijntjes zijn er nog? Die ja, die kun je oh, nog gewoon doen, hoor, oh, okay. ja, maak je geen zorgen. Vreselijk vind ik dat altijd. Oh. Dus dat soort gratis, maar maakt niet uit. Goed, uh, Lammert, morgen met z'n allen in Koevoorden. Ja, gezellig. Nee, zeker. Kom maar bij, de heren van Koevoorden. Meld u daar om drie uur. Zometeen Lara met Nieuws en Koop. Fijne middag. Huis bij Avro tros